1 uur. Tilkeertstra met het NOS Journaal. De copiloot van het German Wings toestel dat neerstortte in de Franse Alpen heeft het toestel opzettelijk laten dalen. Hij zat op dat moment alleen in de cockpit, zegt het Franse Openbaar Ministerie. De copiloot weigerde de deur van de cockpit open te doen toen een gezagvoerder op de deur klopte. Frankrijk baseert zich op gegevens van de cockpit voice recorder, de enige van de twee zwarte dozen die tot nu toe is gevonden. Er is een inval gedaan bij het kantoor van Uber in Amsterdam. De actie is gericht tegen de dienst Uber Pop... waarbij chauffeurs zonder vergunning taxidiensten leveren. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft documenten in beslag genomen... om een beeld te krijgen van de omvang van Uber Pop. In december werd de taxidienst verboden door de rechter. VND moet van de rechter de volle huurprijs betalen voor een winkelpand in Hengelo. De eigenaar van het pand deed niet mee aan de huurkorting... die bij de redding van VND met veel verhuurders werd afgesproken... Het warenhuis rekenen erop dat hij de huur alsnog omlaag zou doen, maar dat gebeurde niet. De meeste filialen krijgen tot juli korting om uit de financiële problemen te komen. In Den Haag heeft een vader vorige week een leerkracht mishandeld. De lerares van groep 3 hield daar een gekneusde kaak en blauwe plekken aan over. De vader zou boos zijn geweest omdat de oudergesprekken uitliepen. Daarop probeerde hij de leerkracht bij de keel te grijpen. Vorige week werd in Zwolle ook al een leerkracht mishandeld. Er rijden weer treinen tussen Apeldoorn en Deventer. Het lag vier dagen stil na een ongeluk waarbij een trein tegen een auto botste. De schade was groot. ProRail moest 500 meter nieuwe spoorstaven leggen en 350 meter bovenleiding vervangen. Bij de reparaties waren honderden mensen betrokken. Dan nog het weer. Vanuit het westen gaat het overal regenen. Het wordt vandaag een graad of acht. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui bij acht of negen graden.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 Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. Het, het. ZFM. In 2015. Al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu. ZFM. Luncht. Ja luisteraars. En het is uh, 1 uur. Dus dat betekent... <tog>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 En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de laatste letten. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoelen. Het wordt anders maar een kale boel in het kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die allereerderste ceremonie... van het aanbieden van het eerste kivitzee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april, op het hof naar uitkijken. Ik en de cannegen. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat... dat er iemand binnenkwam die niet tegen Je zei, is dit je dral? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de cannegen. En de prins en allemaal. Een ware opluchting. De vender kwam dan meestal binnen, een of andere gewone boerenpouderjongen. Teeetje in een mandje. Op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, waar een jongen woont in Friesland, Dus meestal een of andere rode rakker. Maar toch, maar toch een zeer schelderachtig gezegd. Die boerenkenkels in deze ambiance.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 Men ziet mij niet, maar ik ben er wel, en zo hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blam op de tree hebben we hoegeneemd geen last. Het is meer wat er zo de tree opkomt, komt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken aan krantenmekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja. Mijn taak is dan krentenmek aanpakken. Tussen de tanden doorzessen, tegen de geefster kniksje maken. Achteruit de trap af en wegbiezen. En daarna de krantenmek achter de Rodondendrons, zo de Mittelaar. <totstut> Wij kunnen van Hermeis zetten kanagan. Wij kunnen van Hermeis zetten kanagan natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruienkoeken koeken en krantenmekken hoogst persoonlijk nappe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 kaartje erbij van wie het is en vooral wat het voorstelt want er wordt wat afgeprutst in dit land maar de feinste tijd voor ons blijft toch altijd weer kerstmis kijk een jaar is lang je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen en vooral als ik het even mag aanstippen met dat scharremarie van de pers maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering Ander Amts op Soesteken. <lacht> Hermij de kennegen. Onze kennegen. Zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mensen doorlopend. Pratend over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de ijvel. <lacht> Een paar stallen jongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt een gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook. Eens per jaar. Wil je wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie in Kassika. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen. ik kwam terug voor de stad. Opeens bleef ik stokstijf stilstaan, Middellandse Zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw: was maar vast weer advent. En verdampt, als die waren, ze wilden precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door Hare Majesteit de Cannegrin van die heerlijke chocolademelk.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 En als ik daar s morgens langskom op weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf: van dame jongen, dit leven is toch nog waard om geleefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens: Jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd dat is niet waar, als die waar, is, ik het zelf ook niet voel. <lacht> Daarom zeg ik altijd: Ik zal handhaven. Prost. Much as I do I never thought I'd feel this way, the way I feel about you.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 Unchain my heart, baby. Let me go. Unchain my heart, cause you don't love me. weer proberen met een beetje hulp van onze vrienden, Dolly, toch? Jazeker, ja. En ik heb een... Uh, ja, als je ervan houdt, is het een hele leuke oproep. Ik hou er helemaal niet van. Uh, oh nee. Dat uh, nee uh, spruitjes, spruitjes? Spruitjes, nee. Belastingpapieren invullen. Ja, alle, ja, Oeh. Nee, <laughs> nee, kan me voorstellen. En er zijn natuurlijk uh, nog meer mensen die daar uh, moeite mee hebben, net zoals ik. En die zijn altijd blij als er toch weer door iemand geholpen wordt die het wel kan... En uh, men is dus ook vanuit pluspunt op zoek naar belastingvrijwilligers. En uh, hun taak zal dan zijn uh, om de inwoners uit Zandvoort te helpen... met hun belastingaangifte in te vullen... en te kijken of mensen in aanmerking zouden kunnen komen... voor andere voorzieningen, zoals huurtoeslag en dergelijke. Uh, wat men vraagt is dat uh, als u vrijwilliger zou willen worden... Uh, dan is het een pre als u kennis van aangifte heeft... U wordt ingewerkt en uh, de aangiftes vinden veelal in de eerste helft van het jaar plaats. Een voordeel ook van deze uh, functie is dat u zelf uw tijd kan indelen. En er zijn op dit moment elf vrijwilligers op dit gebied actief. Mocht u geïnteresseerd zijn en als vrijwilliger dit werk gaan doen... Uh, neemt u dan contact op met het pluspunt... Uh, u vindt het pluspunt aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort. U kunt ook even bellen onder telefoonnummer 5740330. En op Facebook kunt u deze advertentie nazien en even doorlezen op www.vip-zandvoort.nl. En wij hebben hem ook op onze Facebook-site staan. Dus u kunt ook kijken op www.facebook.com.nl slash Zandvoort luncht. En uh, de contactpersoon is S. Kluiskens, maar dit kunt u dus allemaal nalezen op de site van VIP Zandvoort. Dat was de vacature van deze. Dankjewel Dolly. Nou, dan maken we het plaatje ook maar even af. Little help from my Zeself. friends Beatles. Mooi hoor. at Project Met some other time. It's the evening of another day and the end of my Now the starlight which has found me lost for a million years Tries to linger as it fills my eyes to the disappear. And the image is reflected back to the other side De heerlijke muziek van de Ellen Parsons Project, luisteraars. U luistert nog altijd naar ZFM Lunch. Uh, moet u nog lunchen dan, een hele smakelijke lunch. Beetje laat, maar uh, nou, uh, niet minder lekker. Mag het zijn, toch? Uh, u luistert uh, naar Gerald Dijver omdat uh, ja onze vriend Ruud Jansen... Uh, helaas met kiep geveld, Dolly. Of uh, heb jij hem uh, ziek gemaakt? Nee, toch? Nee, ik zou niet durven. <laughs> Nee hoor, nee. Maar hij, hij is al een poosje aan het kwakkelen. Ja. Dus uh, verkouden, niet verkouden. Toch weer wel verkouden, weer niet verkouden. Toen weer... Nou, nu, nu, nu heeft de griep hem echt te pakken. Oké. Okay, ja, ja. Uh, ja, en ik weet uh, van, van andere mensen die het gehad hebben... Ik ben, ja. laat ik het afkloppen... Ik ben uh, nog gespaard gebleven. Maar andere mensen in mijn kennissenkring... Zelfs ook familieleden, ja, die waren geveld En die zijn er onder andere 14 dagen zo mee geweest. Nou, en een heleboel ja. mensen ontwikkelen ook naderhand... doordat het slijm vast blijft zitten in de longen. Long uh, de longontsteking. De ja. longontsteking, ja. Dus uh, Ruud, wees op je hoede, hè. Ik heb het je gemeld. Ja. Dat, uh, dat je goed oplet. Ik zeg gegeven. niet dat wij het niet gezegd hebben, want wij hebben het wel gezegd. Ja, toevallig. Toevallig. we in de toevallig. uitzending hebben we jou dat mic gedeeld, meneer. Ja, ook. En ik heb het je ook nog geschreven. En dat, ja, precies. Ja. O, oh, je hebt nog een kaartje gestuurd. Nou, Ze nee, dat toch... niet. Gewoon een reactie oh, op... Oh, ik dacht ja. dat je ook een kaartje had gestuurd. Nee, oh. gewoon een reactie op boek. Oh, oh, ja. Nou, nee, dat is ook leuk, natuurlijk. Facebook. Ja. Hartstikke leuk, natuurlijk ook. Nou, ja. Eh, ja, even, we gaan zo het nieuws weer luisteren, Maar nog even een mooie... Een, mooie, een, een lekker, lekker slijplaatje. In Morning is Broken, van Art voor. Oh, je ja, vind ik wel wat. Is Paul ja. Simon er niet bij? Nee, nee oh. die was geen tijd. Die oh, die geen... is met een ander aan het zingen, nou, geloof ik. ja. Hè? ja. Pray is dan weer half twee. Tijd voor Dolly en Met het nieuws van de bezien van Zandvoort. Ja luisteraars, hier volgt een update van het regio nieuws van 26 maart. Maar God, de maand is alweer bijna om, zeg. Het is toch niet normaal? Maar goed, gisterenmiddag uh, is een scooterrijdster ernstig gewond geraakt... bij een aanrijding met een personenauto in Velsen-Noord. Het meisje reed rond vijf uur over de Pontweg... Toen zij werd geschept door een personenauto die de Concordia straat inreed. Het slachtoffer kwam na de aanrijding een stuk verderop in de berm terecht... en de scooter was door de klap enkele tientallen meters weggeslingerd. De politie en meerdere ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Veel sirenes waren vanochtend te horen in Overveen. Ambulances, brandweer en vier politiewagens reden naar een hulpoproep. Er kwamen veel hulptroepen omdat de alarmcentrale begreep... dat er een man onder een auto zou liggen. Op het terrein van de gemeente Bloemendaal aan de Brouwerskolkweg... bleek echter een man onwel te zijn geworden. De eveneens gealarmeerde traumahelikopter hoefde niet te landen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Twee gerechtsdeurwaarders zijn dinsdag door de rechter in Haarlem... voor een half jaar geschorst... omdat ze honderdduizenden euro's van klanten had uitgegeven. Een permanenter zou 400.000 euro van klanten hebben uitgegeven... en de man R.W. was niet bij de zitting aanwezig... waardoor hij niet direct geschorst kon worden. Ook de 62-jarige K.W. uit Haarlem had geld van klanten uitgegeven... Het ging in zijn geval om zo'n 190.000 euro. W. reageerde boos op de uitspraak van de rechter. 35 jaar deurwaarde gespeeld en dan dit. Klotezooi, riep hij. En hij gaf zijn stoel een harde duw in de richting van de rechter. Centerpark gaat huisjes verkopen... Een deel van de huisjes op de vakantieparken van Center Park... zal worden verkocht voor 97.500 euro per stuk. Het gaat in eerste instantie om de 554 huisjes op Port Zeelanden... het park op de grens van Zuid-Holland en Zeeland. Naar verwachting zal vakantiepark Center Park Sandvoort... 554 cottages... het tweede Nederlandse park zijn... dat gaat profiteren van deze renovatiestrategie... In totaal gaat het op termijn om 10 vakantieparken in Nederland, België en Duitsland. Volgens de Franse eigenaar gaat het vooralsnog alleen om huisjes op vakantieparken... die niet aan de eisen van de moderne vakantieganger voldoen. Zowel het interieur als het exterieur van de cottages... gaan naar een hoger service- en afwerkingsniveau. Ook komen er tal van digitale oplossingen om het vakantieplezier te vergroten... De start van de gefaseerde renovatie van Portseerlanden... zal volgens planning na de komende zomer beginnen... en in de zomer van 2016 afgerond zijn. Gisteren is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel behandeld... over windenergie op zee. Het gaat om een technische wet met spelregels... over de toepassing van wind om zee in algemene zin... Vanzelfsprekend waren, we bij het, waren bij het debat daarover gisteravond de turbinevelden in beeld die liggen voor de Hollandse kust. Maar concrete besluiten daarover zijn nu nog niet genomen. De kustgemeenten blijven onverminderd inzetten op de locatie Ijmuiden-Ver voor de broodnodige energievoorziening op zee. Zij zullen de voorkeur voor deze locatie onderbouwen... met onderzoek naar economische gevolgen van de andere locaties en die ter kennis brengen aan de Tweede Kamer. De gemeenten vertrouwen erop dat deze de uitkomsten zorgvuldig betrekt... bij later te nemen concrete kavelbesluiten. Zaterdag 28 en zondag 29 maart... staat Zandvoort volledig in het teken van sport... met onder andere de circuitrun op zaterdag... en de omloop van Zandvoort op zondag. De Zandvoortse reddingsbrigade is twee dagen lang nauw betrokken... bij de strandgerelateerde events... en zal op zowel zaterdag als zondag op het strand aanwezig zijn. Veiligheid van atleten en supporters staat daarbij voorop. Wij wensen iedereen een mooi en heel sportief weekend. En dan gaan we even naar het grommel en onweer van Charles luisteren. Zachtjes stikt de regen. Ja mensen, na een nacht en vroege ochtend met opklaringen neemt de bewolking vanochtend al weer snel toe. En later vanochtend en zeker vanmiddag zijn er perioden met regen. We hebben nog niks gemerkt hè? Nee, het is nog droog. Maar het kan nog komen. Oh, heeft het geregend? Ik hoor net van collega Bart van der Meer dat het regent. En net als gisteren is het wederom kil met geen hogere temperatuur dan 7 graden. En er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee een krachtige zuidwestenwind. Vanavond is het nog bewolkt, maar komende nacht klaart het op. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. De temperatuur gaat dalen naar 4 tot 5 graden. Dan morgen. Morgen zijn de perioden met zon. Maar vooral in de middag trekken er ook wolkenvelden over de regio. Het blijft in ieder geval droog en er waait een matige, aan zee vrij krachtige, naar west draaiende wind. De temperatuur gaat stijgen naar 8 graden vlak aan zee en naar 9, lokaal 10 elders in de regio. En dat was dan ook het weerbericht. Voor mij is het op vandaag. Prachtige nummer van George Michael natuurlijk. En dan hebben we het over S. Dan gaan we alweer ras naar de klok van kwart voor twee. En dat betekent dat Dolly nog wel eens een oproepje voor ons heeft. We gaan het aan de vragen, Dolly. Ja, Charles. Is het vandaag ook zo dat je een oproepje hebt? Ja, ik heb weer een oproepje. Ik heb, ik, heb, ik heb nergens zin in vandaag. Ik ook niet. Vonderen, nee, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb nergens zin in. Ik ben niet gemotiveerd vandaag. En ik ben een beetje rillerig. Ik ben bang dat die Jansen me aangestoken heeft. Wat potverdorie nou. Ja, Kijk eens even je agenda of je nog een oproepje voor. Ja, ik zal even kijken. Nee, even nou, zonder gekheid. Hè. Nee, ik heb, ik, ik heb iets heel belangrijks voor de Zandvoortse mensen. En vooral voor de Zandvoortse kinderen. Een uh, poosje geleden heb ik na nou heel veel zoeken... de zwemvereniging De Zeeschuimers uh, gevonden. En uh, dat, dat bestaat niet meer in de vorm zoals het altijd was. Hè? Dat, dat kinderen lekker twee keer per week even goed kunnen zwemmen. En zo zelf, zeker voor kinderen die hun zwemdiploma hebben gehaald... is dat heel belangrijk, dat ze blijven oefenen. Ja. Dat ze de slag niet kwijtraken... En uh, het verbaasde mij ten zeerste hoe... hoe, hoe de je, je kan het niet eens meer de vereniging. het is meer een soort clubje geworden... hoe dat momenteel uh, moet, moet werken en moet blijven bestaan. Er zijn nog maar een paar leden, er zijn ook wel een paar kinderen. En uh, de leden die offeren uh, een half uur van hun eigen zwemtijd op... om de kinderen te coachen en te begeleiden... Maar weet je, het, het, het staat gewoon op het punt om te verdwijnen. En ik denk, ja, Zandvoort kan toch niet zonder een zwemvereniging, jongens? Weet je, Kijk, er zijn genoeg kinderen die willen zwemmen... en die kunnen aankloppen bij de reddingsbrigade... maar die kunnen al die kinderen niet aan. Dus die zwemvereniging, dat is gewoon heel belangrijk... dat die weer helemaal goed op poten gaat komen. Dus mijn oproep gaat nu uit naar mensen... die daar hun schouders onder willen zetten... Uh, er is een bestuur nodig. Hè? Dus een, een voorzitter, een penningmeester, een, een secretaris. Uh, wat heb je nodig voor een bestuur? Dat is echt keihard nodig om de club weer uh, ja, voor, op te vooral, gaan vooral, bouwen. Vooral een penningmeester. Penningmeester, ja. erg belangrijk. Ja, ja. Nou, Het is allemaal heel belangrijk. Ja. En uh, wat, wat natuurlijk ook heel belangrijk is... een, een, een zweminstructeur uh, of instructrice... Die de kinderen en de mensen kan begeleiden. En uh, dat er weer een wedstrijdelement kan komen. Dat er weer zwemwedstrijden. Uh, dat daar naartoe geleefd kan worden. En dat kinderen zich daarvoor inspannen. Het is nu een beetje doelloos natuurlijk. En coaches, die zijn ook nodig. Dus. ik vraag met klem. voor de zwemvereniging De Zeeschuimers. bestuursleden, mensen, alstublieft. als u denkt van. nou, dat is een mooie taak om dat helemaal weer op te gaan bouwen alsjeblieft, meld u aan. De zeeschuimers bereiken is heel lastig. Het beste kunt u dan op dinsdag of vrijdagavond... dinsdag tussen half zeven en half acht... en vrijdag tussen zeven en half negen... even naar het zwembad gaan van Center Parks, Het grote bad aan de zijkant. Daar zijn dan de leden. Nou, die, die zijn ongetwijfeld heel erg blij als u komt. We hebben al één iemand die wil gaan coachen of lesgeven... Die komt vrijdagavond even kijken. En hebben we nog meer mensen die denken van nou, dat vind ik leuk. Ik wil best uh, zwemles geven of coachen. Um, kom alsjeblieft, kom alsjeblieft en praat erover. En uh, mensen, allemaal de schouders eronder en maak er weer een vereniging van.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 deep water, would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. Gewoon zwemmen in diep water en dat houdt je lekker fit ook. Je, je valt er ook vanaf, Dolly, wist je dat? Hallo, Dolly, ben je er nog? Oh, sorry. Ik zit in de <laughs> uitzending. Wacht even. <hebben> we... <laughs> oh, ben je, je, je telefoonisch in gesprek? Oh, nee dan, ja, dan, dan omdat... stoor, nee, dan stoor ik jou niet langer. Ga even hoor, rustig door met je telefoontje. Ik, ja. ik ga het de luisteraars zo wel vertellen. Want ik heb een tip luisteraars hoe je goed af kunt vallen. Ik heb, uh, ja, er zijn al zoveel diëten langsgekomen. Maar ik, ik sprak van de week iemand. En die zei: Sharon, weet je hoe je heel snel af kan vallen? Ik zei, Nou, vertel het. Nou, moet je meedoen aan een schoonheidswedstrijd, Dan val je meteen af. Het is <laughs> echt gebeurd. Nou, dus een, een tip voor sommige mensen hier in, de, in het dorp ook. Uh, uh, weet u trouwens ook luisteraars, waarom in Staphorst uh, niemand spullen van Ikea koopt. Dat is ook iets. Het is namelijk zo, uh, die spullen kun je niet in elkaar zetten zonder vloeken. En kasten kopen ze al helemaal niet, want dan zijn ze weer bang dat er homo's uitkomen. Dus dat, dat moet ook niet gebeuren. Ja, allemaal dat terzijde luisteraars, want uh, rond de klok van 1 uur hebben we al cabaret gehad. Dus daar moet ik gewoon niet mee doorgaan. Ik moet u gewoon lekker voorzien voor mooie muziek. Nou, ik brui maar even wat van mijn zoon, want die moet ik ook een beetje promoten af en toe.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 Differently, can't we try each other's eyes and see? do we disagree, we're family. Why can't we disagree?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 It Voor Peace, zo heet het liedje. Het is geschreven voor Masterpiece. En Masterpiece is een organisatie die zich wereldwijd bezighoudt... voor kinderen die te maken hebben met oorlogsleed. Uh, Sven Duif. En hij opereert uh, vanwege het feit dat het een uh, internationaal karakter heeft. Het liedje uh, opereert. Die tegenwoordig onder de naam Sven Davis. Nooit gedacht dat uh, waar Duif is, er ook een vijf is. <laughs> En uh, uh, dat is toch met. Uh, met uh, dat is toch wel Davis. Uh, dus dat heeft toch iets met, met uh, zoutjes te maken ook? Of. Davis. <laughs> duivis? Duivis. Oh, duivis is dat. <laughs> Ik wist, ik wist dat het in die richting ging. Ja, ja luisteraars, ja, ik kijk op mijn klokje. En het, ja, het klokje van gehoorzaamheid, zeg ik dan maar. Want uh, nog een paar minuten, dan zijn reclame, Niels' reclame. Komen weer voorbij. Het is natuurlijk donderdagmiddag. En dan tussen twee en vier uur natuurlijk... Uh, het heerlijke programma met, uh, met Bart van der Meer. Die gaat ons weer uh, voorzien van heerlijke muziek zo. Dus blijf vooral luisteraars zien van zijn antwoord. Want uh, het blijft de moeite waard. En vanavond uh, tussen de, uh, de klok van tien uur... En de klok van 12 uur vannacht. Ben ik er weer met tussen app en vloed? Ik ga ook Dolly nog even gedacht zeggen, want die heeft me weer zo fantastisch bijgestaan, Dolly. Ja. Ja, ik kan hier zo Redactioneel. Mooi bij staan, ik kan er zo leuk bij staan. Redactioneel. En, en luisteraars, als u nou toch luistert en u denkt van, nou. Het lijkt me zo leuk om te maken te hebben met Sierra van Zandvoort. Dan kan dat, want u kunt hier ook redactiewerkzaamheden komen doen. Heel dus graag, dat zelfs. Ik, Ja, dat is heel gezellig. En dan kunt u uh, kennis maken met alle collega's hier bij de radio. Uh, en en nou, het is super gezellig, toch, Dolly? Het is heel gezellig. Het is alleen en, niet goed voor je lijn, want je hebt elke dag vier moorkoppen. Dus dat, ja. <laughs> ja, buiten dan de vrijdagen, want dan is het tompoes. Ja, de, tompoes. Ja, en dan gaan we ja. met z'n allen gaan we naar buiten. En dan, en dan heb je smiddags dat programma, nou daar dus stink ik ook elke keer in. Met die uh, zand draai door, allemaal uh, met die blokjes kaas en die plakjes woks. Ja, nou is toch lekker ook. Ja, heerlijk, ja, maar je, je wordt er niet slank van. Nee, je wordt er niet slank van, maar als je nou om ons, als je nou gewoon die, alleen maar die plakjes worst neemt en die blokjes kaas, je gaat dat nou niet warm eten. Ja, dan, is dat gewoon, dan vervangt dat gewoon je warm eten. Ja, maar dat doe ik ook niet. Dan ga ik ook niet meer warm eten. Wat je ook niet doen. Dat zou nee, ik ook beslist niet, beslis niet nee, doen. Nee, dat doe ik ook niet. <laughs> Ja, ja. zeg, maar mensen, we gaan ermee stoppen, hè. Ja, lijkt me wel de, heel het goed. nieuws komt er zo aan. Ja, precies. Don, ja. We hebben net Don Rosenbaum gedraaid... met Swimming into Deep Water. Uh, we gaan er maar uit met een stukje swing van Paul Enka. Ik kan nog net even op de valreep een minuutje. Uh, genieten van mensen. Wat ons betreft, uh, tot, tot de dinsdag. volgende... Tot dinsdag. Ja. Ja, nou, van mij is vanavond, hè. Ja, met zijn ballets. Zo is dat. Ballet, ja. Ja, met zijn ballet. <laughs> <Dat> <laughs> Dag.